President Trump heeft tegen journalisten gezegd dat een deal met Iran nabij is. Hij zei dat Amerikaanse en Iraanse onderhandelaars het op een aantal belangrijke punten eens zijn geworden. Vertelt redacteur Paulus Houthuis. Zoals dus het verrijken van uranium, daar zou Iran helemaal volgens hem mee gaan stoppen. Zou ook toegezegd zijn dat ze de hoogverrijkte uranium zouden opgeven, inleveren. Dingen die tot nu toe onbespreekbaar waren voor Iran. Trump zegt ook uh, dat er een nou, 15-puntenplan, noemt hij specifiek, waar uh, Iran grotendeels mee akkoord zou zijn. Dat geeft in ieder geval een beeld weer dat we wel wat verder lijken te zijn in het diplomatieke uh, steekspel om uh, een einde van de oorlog te krijgen. Vanuit Iran is nog geen enkel teken dat het land ermee akkoord is. Teheran ontkent zelfs dat er onderhandelingen zijn geweest. Trump houdt vol van wel, maar zegt dat hij niet kan garanderen dat beide landen het eens worden. Acht amateurclubs slepen de KNVB voor de rechter omdat hij een eind wil maken aan het verschil tussen zaterdag en zondagsclubs. Vanaf volgend seizoen kunnen clubs uit de tweede en derde klasse op beide dagen worden ingedeeld. De acht voetbalclubs zijn het daar niet mee eens en zeggen dat ze gesteund worden door 200 andere clubs. De KNVB wil van het onderscheid af om competities aantrekkelijker te maken. De clubs zeggen dat ze in ieder geval van de thuiswedstrijden kunnen bepalen op welke dag die gespeeld worden. Sommige clubs willen om religieuze redenen niet spelen op zondag. Het weer op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of vijf. Morgen vooral bewolkt, maar in het binnenland schijnt af en toe de zon. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Let me slip until the next day. Close my eyes and I say. Distractions of the 21st century. You got me. And I can sit and wait for And I can sit and wait for a brighter day You hold me The restrictions of the 21st century You got me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 Forgotten about me Keep dancing in between My hands around your soul And no soft embrace It's like you've been here before Maybe you dream come true I wanna see your blood around me From your point of view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 Hé hey Jaap, alles ja. lekker. Ja, dat kan ik ook aan jou vragen. <laughs> ja, met mij gaat het op zich allemaal goed. Dus, uh, ik heb ook een gelukkige uitslag gekregen. Medisch nieuws dat ga ik niet nu even aan de radioluisteraars ja. vertellen. Maar uh, ik, okay. ik, ik voel me prima. Dus uh, het gaat allemaal Hoezo. goed. Um, maar, um, ja, what do you know? Want dat was uh, een van de nummers die jullie vorig jaar in juni in huis verloren hebben gespeeld. ik me nog herinneren. Ja. En op andere plekken.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 <laughs> um, goed, even over Weston, want uh, er is wat uh, personele verandering uh, te melden over Weston, toch? Ja, we hebben een uh, nieuwe drummer. Ja. Ja. En hoe is de naam van de nieuwe drummer? Dat is Peter Arjen van der Slikker. Ja. Uh, die zat uh, met, uh, met onze bassist, die altijd al bij is geweest. Ja. Uh, vroeger in uh, ja. de band Zephard.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 en een, uh, een los script met een vaag verhaal over. Nou ja, je hebt het gezien. Een ja, ja. soort politieachtige. Ja, ja wat? <laughs> <druks>, shady deals. <laughs> Men in suits. Achtige deals. En, uh, en uh, filmen. En hop, uh, in een paar uurtjes hebben we dat gefilmd. En ik heb het uh, zelf geedit. En, uh, en hoppakee. Ja, uh, er zit ook in een of andere banaan. Dus die stil die ik hier geplaatst heb op, uh, op de Instagram. Ja. Maar. ja, dat is een glazen banaan. Een glazen om, banaan. Om, om ja. duidelijk te zijn. Ja, ja, ja. glazen maar, banaan. Ja, maar. Maar hoe functioneel is die banaan in die clip? Nou, of die glazen banaan dan? De glazen banaan is eigenlijk een inside joke die uh, uh, in eerdere liedjes en wat onbekender werk terugkomt. Ja.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 dus, dus, de, de, dus ik, kennelijk heb ik er zak dus wel gevoel voor om uh, de juiste plaatjes eruit uh, te halen. De... Ja, ja, zeker. Ja, ja. Wel, ja. Um, dan de single zelf, Vox Populi. Ja. Zeg ik vox het Populi. goed zo? Ja. ja. Um, er zit iets van populair, populistisch. Uh, en vox, dat is uh, ja, een ander woord voor stem. Het betekent eigenlijk de uh, uh, stem, uh, stem van het volk: The voice of the people. Ja. Yeah.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 Helemaal ja, duidelijk. Alle linkjes op. Ja, daar zijn ze dan allemaal op te vinden. Hier is Vox Populi. Okay.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 Disappear, no, oh, I will stay. I'll be there, know that I'll be there. When you got in a cycle that's leaving you blind, when you stuck in circles, keep spinning round. We let them run, we see them go, they're flying high. I'm in the waiting room.